Dat is een uh, spermabank Die maakt een look-alike baby mogelijk. Het is wel grappig. Want uh, als je specifieke kinderwens hebt... dan kan je daar zaadcellen halen om een mini-backham... of een mini-Tom Cruise mee te maken. Ja hoor. Er is extra bedenktijd ingecalculeerd. En, uh, en de huidige database bestaat uit honderden cel en uh, ja, de selectie van de sperma door de baas van dat is geen harde wetenschap. Maar ja, ja, je kan net zo goed op die ene oma lijken met die grote neus, weet je wel? Ja. Of dat er zo'n, dat noemen ze een t geloof ik hè. Dat er, dat er ergens er, er verleden dan een neger in zat, weet je wel, in je familie. <laughs> dan kan je echt zomaar... Ja, het kan zomaar verrassen worden door iets van heel vroeger. Ja. Ik kan me nog herinneren, zit Boris Becker ook in het pakket dat aangeboden is? Want die, die ja, probeert dus ook niet hele mooie kinderen. Ik hè? vind het ongelooflijk dat hij bij zo'n zwarte vrouwtje dan zo'n blond kind krijgt. Ja, en dat het dat kind zou je een trap geven. Maar het was al een trapkind, geloof ik, begrepen. Ja, ja, ik in twee, twee seconden op kind. de trap. Het is een erg uh, Erg kind. Maar hij heeft er niet echt veel zijn best voor gedaan. Dat is ook wel ja, dadalig, want het ja. ziet er niet uit ook. Nee, daarom. Er zat geen liefde bij toen het gemaakt werd gewoon. Nou, uh, uh, weet hij, uh, Geert Wilders heeft zo One Minute of Fame gehad. Ja, dat moet je in het Engels uitspreken. Want ja, het was oh, hij is in Engeland Hij is in Engeland geweest. Hij is binnen. Hij spreekt hey. wel goed Engels, Want als je het vergelijkt met Balkan, dan is het toch wel veel beter ook. Ja, en wil je hem we nu als uh, nieuwe... Premier? Nee. Oké, okay, nee, dan mens, is goed. Nee, dat laten we dat toch wel even niet doen. Maar hij is er al langs geweest. Hij wilde eerst op straat de journalisten te woord vertaan. Maar het was toch wat onveilig door al die man, mannen in jurken met die baarden. Die waren oh, die wel protesteren. Okay. Maar de journalisten die erop afkwamen waren veel meer dan die mannen met baarden. Okay. Want ze vonden het allemaal wel erg interessant dat zo'n man met wit haar aan Nederland een film niet mocht vertonen. En daar ook nog theorie over hadden. En, en hij had dingen goed voorbereid. Want hij had op alle vragen had hij een goed antwoord. En dat, ja. Ze hoeft alleen maar het nummer te roepen en hij zei het antwoord al. Zo, ja, weet je, hadden van, dus ja, de vraag was ingestuurd of zo. Oh, okay. Dus ja, dus. ja het, het, of het nou echt ergens op slaat wat hij gedaan heeft. Maar ik moet ook wel weer toegeven, het was ook een beetje raar geweest als hij nou niet naartoe was gegaan. Stel je voor dat de rechter had gezegd, nou je mag wel komen. Dat is juist, nou, nu hoeft het niet meer. Nou ja, ik, ik zou misschien wel zeggen, dat maak ik zelf uit wanneer ik ga. Ja. Ik ga binnenkort, maar uh, ja, je moet toch weer even van de campagne regelen dat die film dan daar geshowt wordt. Ik neem aan dat het dan uh, wel samen met een uh, aflevering van die film is. Ja, die wordt wel gedraaid, maar dan is jaar lang al lang nog Ik heb hem, hem nog Nederland. steeds niet gezien. Ik heb ook helemaal geen zin om het te kijken. Het lukte toen ook niet. Nee. Dat vond ik zo frustrerend. Kunnen, kan je hem ergens kopen? <laughs> vast wel. Op een rolmarkt <laughs> zal er wel een illegale kopie te, te koop zijn. Straks wel plezier met uh, Goedemorgen Zandvoort naar Tino vanuit uh, Hoogland. Wij zijn volgende week weer terug voor een nieuwe aflevering. Ik begin vanmiddag weer met het schrijven. Rettige herfstvakantie.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 De bus uit Ochten was op weg naar de luchthaven van Keulen toen hij vlak over de grens op zijn kant terecht kwam. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Na maanden van luchtaanvallen is het Pakistaanse leger begonnen met een grondoffensief tegen moslimextremisten in Zuid-Waziristan. De grensregio is een bolwerk van de Pakistaanse Taliban die uit zijn op de val van de Pakistaanse regering. Er zouden ongeveer 10.000 strijders zitten. Hoeveel militair aan het offensief meedoen is niet gezegd, maar een legerwoordvoerder spreekt van een grote operatie. De BBC meldt op basis van lokale functionarissen dat 30.000 militairen ondersteund door tanks en artillerie optrekken naar het bolwerk van Hakimullah Mehsud. Hij is de leider van de Pakistanse Taliban. Vanuit Zuid-Waziristan zijn de laatste tijd talloze aanslagen gepleegd. Alleen al de afgelopen twee weken kwamen daarbij zeker 150 mensen om het leven.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 We'll be Take it.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 Wie ben je en wat is jouw functie binnen Pluspunt? Goedemorgen, ik ben Amber oh. van... Oh, Hij doet Iets het? dichter in de Laten. microfoon praten alsjeblieft. Ja, ja. zo. Even kijken. Goedemorgen, ik ben Amber van Tetterode. Ik ben historicus, afgestudeerd historicus, maar sinds 1 juni werkzaam bij de Plusdienst van Pluspunt. Daar ben ik aangesteld als coördinator.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 nou, in, principe is is geen, uh, in, ja, in principe is er helemaal geen uh, leeftijdsgrens of iets dergelijks. Maar ik spreek uit ervaring dat uh, meer en deels, uh, ja, ouderen ons uh, contacteren... of uh, mensen met een handicap of... Uh,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 en zo, en, ja? Sorry, ja. sorry. Nee, zo. Ja, ga, wil je. je Want, uh, ik heb een gegeven, je bent ook een Belbuschauffeur. <laughs> ja, ik ben ook Belbuschauffeur. Ja, nou, ja. bijvoorbeeld, wij zijn naarschap op zoek naar een, uh, nieuwe Belbuschauffeurs. Dus ja. mensen die, het, uh, die misschien een dagdeel per week. of misschien desnoods per maand. of op de oproeplijst uh, geplaatst willen worden. Uh, ja, zonder de chauffeurs rijdt de Belbus niet. Nee. En, uh,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 de minima met het invullen van de kwijtschelding, de belastingformulier om kwijtschelding aan te vragen. Mensen met alleen AOW die gewoon moeilijk rondkomen. Nou, we hebben een hele fijne groep met belastingmannen, alleen maar mannen.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 Komt een hulpvraag bij ons terecht en wij proberen. En als we het heel niet weten, is ook de huisarts en die gaan Die hebben, hebben allemaal onze mailing gehad, die, die hebben al die informatie. Okay. Alle zorginstanties in Zandvoort hebben inmiddels onze nieuwe folder gehad okay. en ook de brief, dus die weten ervan. Oké, okay. okay. prima. Amber van Tetterode, dankjewel. Van... Graag gedaan, ik vond het heel leuk en ik Don't hoop nog een keer terug te komen. Graag. Just give me the light and pass the job What's another buckle of more? Y'all them in on my sides and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in on the vibes and I got my dough. What's another buckle of more? Y'all yeah, them looking hype and I got to know. Could I be your protector? You're both in every sector. Every man around them wants on your inspector. inspector. You're not let them threaten, I grill you with no lecture. More them power drill now, them fuel injector. <laughs> them my infector, disease collector. Now for them, I go like them, walk them wreck ya. Don't know the parts so where you got in your center know you're not, let them guide it, I beg y'all. Just give me the light and pass the joke Persona da baklamo Girl, let me know me sights and I got to know Which one is gonna catch my flow I mean of the vibes and I got my door. dough Persona da baklamo Girl, him looking high and I got to know One, two, three, four, five of them Situation getting really live again Tell them what the and what the players and the riders Them beside of them And them say fire tired they the liars Them fires and connivers Them when they forget inside of them They kind of them Especially the money out right of them Watch it, watch it, y'all brought them my traffic Make a right of them the again Some of them will move like a Spider-Man Girl, I'm them sitting them now open wide again Yo, just give me the light and pass it Yo, oh, what's on the back, mo, Girl, let me know my sights and I got to know oh, Which one is gonna catch my flow? Cause so I'm in the vibes and I got my dough oh, What's on the back, Lamo? Girl, I'm yeah, them looking high for the got to know Could I be your protector? You're both in every sector. Every man around watch on your infector. Till I let them drink, then I grill you in no a lecture. All them power chill now, that you will inject her. This is Collector Now for them I go like them I come wreck ya Don't know the part Where you got in your center But you know you know make them guys They come up, fake ya yo. yo Just give me the lights And pass the joke What's another baklama Y'all let me know my sights And I got to know Which one is gonna catch my flow Cause I got the vibes And I got my dough What's another buckle Y'all let me look in the hype I got to know One, two, three, four, five for them Situation getting really live again Tell them off the hangout with them Players and dividers, the them beside of them And them say them tired of the liars, them Fires and connivers, them we never get inside of them They cry them, and especially them the money out of them Watch you watch it, girl, put them a try To make a brighter them denied the again Some of them a move like Spider-Man Yeah, let's say them not open wide again Yo, just give me the light and pass the Yo, What's another buckle, I'm mo? let me know my sights and I got to know Which one is gonna catch my flow Cause I'm in the vibes and I got the dough I'm yeah, I'm looking high, and I got to know. No. Oh, yeah, well, oh. just give me the lights and parts of Joe. What's another about Colombo? Tell them I'm in my size, and I got to know. No. Which one is gonna catch my flow? Cause I'm in the vibes, and I got my dough. No. Gyal, yeah, them looking up and I got to know. No. You're my girl, so then. just give me the lights and pass the jaw. Pass another buckle, yeah, I'm up. Gyal, in on my size and I got to know which no. one is gonna catch my flow 'Cause I'm in on the vibes and I got my dough. Pass no. another buckle, I'm up. Gyal, them looking up and I, I got, got to know. You're my girl, so then. just give me the lights and pass the jaw.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 je tentoonstelling, een beetje intrigerend uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar we zullen het even over de nieuwe film hebben. Die uh, is in première gegaan. Ja. ja, hoe was dat voor jou? Een, uh, uh, voor een bekende... van de vele premières die ik in even heb gehad, maar wel leuk, <lacht> want dicht bij huis. Ja, daarom juist, dat is wel een beetje spannend. Uh, met veel mensen die uh, in die film voorkomen, wat ook niet altijd gebeurt.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 Zo, mensen hoeven niet naar een filmvoorstelling, ze kunnen gewoon de dvd ja, bekijken. De drempel is uh, in die zin uh, vrij laag. Nee, die is laag, oh, te... een dvd, vroeger had je een film en dan was het, Dan kon je Ja, nu kan je mee. het uh, daarna letterlijk. Daarna kwam de video en nu met die dvd, mensen kunnen gewoon thuis uh, de film bekijken. N ik, ik heb ook niet gewacht van, nou we gaan hem eerst in projectie doen en dan na drie maanden op dvd. Nee, hij is meteen begonnen. Gelijk, ja. Hij is Wat... 1 uur en 50 minuten zoiets ja, hè, duurt hij.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 die zit in de strandkorrel en die, die lag op de grond van het lachen. Want die weet dat in april zit er geen, geen granalen in. Geen dus die man die komt de zee uit en die heeft een heel klein beetje granalen. dat hij een uur in dat koude water heeft ja, ja, gebanjerd. Ja. En dat is natuurlijk vermakelijk. Ja, dat is hartstikke. Maar hij wist door. precies waarom. We willen eigenlijk nog twee dingen even van je weten. de tijd gaat dringen. Het eerste is de tentoonstelling. Het tweede zijn de voorstellingen. We willen we het even over hebben op de filmzolder en ja. het filmhuis. Ja, de tentoonstelling.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 Thijs, we moeten er een punt achter zetten. Dat is ja. hartstikke leuk. Heel erg bedankt okay. voor je komst en je toelichting. Okay, en veel dankjewel. plezier vanmiddag. Okay,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 wij als uh, Van de Rensburg gaan uit Zandvoort. Aha. Die uh, doen ook een uh, onderdeel uh, Indische Sportweek. Indische sportwegen. In oh, sorry, ik denk een Indische in <laughs> Moet Ik in deze ik me daarbij voorstellen. <laughs> en, en, en, ik wil niet zeggen merkwaardige, maar toch een, een combinatie die wat vragen oproept. Ja, okay, denk ik. Klinkt Spannend. interessant. Ja, spannende combinatie. Ja, hoe zijn jullie tot elkaar gekomen eigenlijk sowieso? Want, ja, of is dat privé? Is dat privé? Want dan uh, slaan we dat even over. <laughs> nou, uh, ons uh, contact met uh, Sportsurfers komt met name omdat er ook een project draait, en dat heet Who's Next? En dat is een, oh, dat is dat uh, jongeren.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 uh, uh, ...graag wat meer betrokken zou willen zijn en willen worden uh, binnen de verenigingen. Nou, om dan meteen een bestuurder vormen met de voorzitter en penningmeester-secretaris is wat heftig. Maar als je dat dan inleidt met nou, laten we dan een, een team gaan vormen, laten we leuke activiteiten gaan organiseren... ...dan komt die rol van voorzitter, penningmeester uiteindelijk komt wel zelf naar, naar voren naar ja. voren. En misschien gaan ze dan later wel in het...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 Ja, de jeugd is natuurlijk sowieso altijd de toekomst. Dus het is belangrijk dat zij actief blijven in hun vereniging. En aangezien er natuurlijk nu zoveel verschillende soorten media en, en uh, zoveel verschillende dingen zijn die ze kunnen doen. is Het natuurlijk wel belangrijk dat je natuurlijk, ja, ook voor de toekomst van een vereniging, je jeugd probeert te behouden. Ja. En Dus dat is wel een belangrijk onderdeel, omdat er zoveel, eh, er wordt zoveel gezapt. Door maar jeugd. hoezo je jeugd behouden? Gaan er veel mensen dan weg? Stappen ze op? Nou, ah, je dat, ja, dat is bank. verschillend. Dat, ja. Ja, het, is, uh, het ligt ook inherent aan de leeftijd. En, uh, een kind is nu zo makkelijk van, oké, okay, nou, dit jaar wil ik voetballen en volgend jaar wil ik tennissen. En, ja, ja, maar dat, dat blijf je toch houden? Ja, dat, ja, dat is uh, ook wel zo. De ja. kinderen, van, van over 30, kinderen die uh, over 30 jaar geboren worden, gaan toch precies diezelfde cyclus in? Ze, ja, maar als, je, als ik de vraag bij jou neerleg, en... uh, waarom blijf jij bij een, zit bij een vereniging of bij een organisatie? Waarom blijf je daarbij? Omdat je het omdat je hard hebt voor de zaak. Ja, omdat je het leuk om je het gezellig vindt, omdat je een, een groep groot vrienden om je heen hebt. Nou, en dat proberen we natuurlijk ook. Dat wil met de jeugd ook bereiken op het moment dat je ziet in veel besturen, dat er een soort vergrijzing plaatsvindt. De oudere ja. bestuursleden blijven zitten. De voorzitter zit er al tien jaar, blijft daar nog eens tien jaar zitten. Op zich is het helemaal niet recht want we hebben vrijwilligers nodig. En het is heel fijn dat die mensen dat willen doen. Maar dat betekent dat de jeugd, dus die jongens van 14, die kunnen zich niet. Uh, Meten aan een, een, een, een ouder bestuurslid van, van 40, 50 jaar. Je hebt er hele andere ideeën over. Ja. Dus ja, juist ja. daarom, uh, op die manier kun je het ook aantrekkelijk maken.